Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Herman vriend met het NOS journaal. In Duitsland is een antiterreurwet aangenomen. De wet is omstreden omdat nu ook handelingen ter voorbereiding van een terreurdaad strafbaar zijn. Zo kan iemand die een opleiding in een terreurkamp in Pakistan heeft gevolgd 10 jaar cel krijgen. Ook het verspreiden van handleidingen voor het maken van bommen is vanaf nu strafbaar. Bij de beslissende stemming in de Duitse bondsraad stemde ook Baden-Württemberg voor. Daar zit de liberale FDP in de regering. In de bondsdag had de FDP nog tegengestemd, net als de rest van de oppositie. Ongeveer 50 taxichauffeurs hebben met hun auto bij de crematie van Rob Sietek in Amsterdam een erehaag gevormd. De man, die dit weekend werd doodgeslagen door een taxichauffeur, werd vanmiddag gecremeerd op begraafplaats Westgaarde... De chauffeurs van TCA wilden met de, eer de haag laten zien dat ze zich schamen over wat er gebeurd is. Aan hun antenne hadden ze een zwart lint gebonden. Citek kreeg zaterdagnacht, na een ruzie op het Leidse Plein, een klap van een taxichauffeur. Hij overleed later in het ziekenhuis. De chauffeur die vastzit voor de dodelijke klap was niet van TCA, hij was een vrije rijder. De leiders van de G8 en 19 andere landen hebben afgesproken dat ze ruim 14 miljard euro gaan investeren in de landbouw van ontwikkelingslanden. Door die investering kunnen boeren in arme landen meer voedsel zelf gaan produceren. Premier Balkenende, die er ook bij was, zegt namens de Nederlandse regering een bijdrage van 1,4 miljard euro toe. Met het geld moet ook de voedselveiligheid worden verbeterd. In de verklaring staat dat er dringend actie moet worden ondernomen om honger en armoede te bestrijden. Tijdens de laatste dag van de G8-top in het Italiaanse Laakwila waren onder andere Afrikaanse leiders uitgenodigd. De top is afgesloten met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving die het gebied in april trof. Het weer. Wolkenvelden in het westen wat zon in het oosten regen. Maxima tussen 16 en 18 graden. Morgen wat zachter met geregeld zon, maar ook een enkele bui. Dit was het. De...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 the last night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 You just pay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 Zomer in Zandvoort. <laughs> Vroegezomer. Ja. Op CFM. I blame you for the moonlit sky. And the dream that died. With the eagles' fly. I blame you for the moonlit night When I wonder why. Are the sea still dry? Chase is a lot in me. Het fenyu is dan dromen. Ook al gaat het zo van de die wacht hier op jou. Ook als je naast belicht je je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een